De kok en het sombere naakt. Een hoorspelserie in zes delen naar het gelijknamige boek van AC Baantje. Bewerking Thomas Wessel. Vandaag het vijfde deel. Ah, maar mijn collega Fledder met koffie. Mooi. Laten we er nu samen nog eens rustig over praten. Rustig en ernstig. U ergerde zich aan het schilderij... ...omdat het herinneringen wekte aan uw moeder. Ja. Zo mijn moeder. Dat begrijp ik iets niet. Waarom heeft u niet bij uw vader geprotesteerd? Wacht, hier. Een schone zakdoek. En veeg je gezicht af. Dank u. En drink je koffie, of die is nu nog warm. Vertel nou eens de hele geschiedenis van dat schilderij. Ik... Ik wist niet. Ik wist, ik wist helemaal niet dat Pierre, Pierre Popko kwam de sofa halen. Pierre Popko, die heeft net geschilderd. Ja. Pierre Popko is een kunstschilder. Juist, ja. En verder? Nou, ik vroeg wat hij met mijn moeders sofa moest. Hij zei dat, dat het voor een schilderij was. Dat hij maakte in opdracht van mijn vader. Meer niet? Nee. Meer zei dit er niet over. Ik, ik heb ook niet, niet verder gevraagd. Ik wist toch niet dat Pierre Popco die sofa zou gebruiken als, als zitplaats voor voor, voor een naakte Nanette. Maar je kende Nanette toen al wel? Ja. Mm Hij -hmm. was al een paar maal bij ons thuis geweest. Ongeveer een maand nadat Popco er had voorgesteld... Zo. Nou, net werd door Pier Popco aan jullie voorgesteld. Ja. Mijn vader is naast al zijn andere activiteiten een soort beschermer van kunsten, van kunstenaars. Pierre Popco is een van zijn prodigés. Juist. Mijn vader geeft hem een opdracht, introduceert hem bij zijn vrienden. Pierre Popko... Ik kwam al bij ons over de vloer toen mijn moeder nog leefde. En op een avond. bracht hij dat meisje mee. Nanet. En ik dacht dat je vader die kennismaking met Nanette zelf tot stand had gebracht. door middel van zijn. Uh, botanische interesse. Botanische interesse? Ja. Dat bedoelt hij soms dat, dat roosje is een revers. Ja, dat bedoel ik. Maar zo ging <lacht> het niet. Nee, dan kent u mijn vader niet. Als mijn vader vandaag een jonge vrouw ontmoet... die tegen het gebruik van alcohol is... draagt hij morgen een blauwe knoop... dan bergt hij thuis meteen al een sterke drank weg. begrijpt u? <laughs> nee, mijn vader die ging dat roosje pas dragen... toen hij wist dat net in een bloemenzaak werkte. Ah, oh, ziet dat zo. Toch schijnt net wel indruk op uw vader gemaakt te ja. hebben. Zijn trouwpen aan een legemer als de gemeente. Ja, mijn vader was bijzonder van de gecharmeerd... Dat is zeker. Het feit dat een knap jong meisje interesse in hem toonde, dat streelde zijn ijdelheid. Wat dacht u? Ja, sommige mannen doen dat iets. Een man van 55 en een meisje van amper 20. Ja, en Pierre Popco moedigde dat sterk aan. Hoe moedigde Pierre Popco dat aan? Nou, door mijn vader schetsen te laten zien die hij van daarnet gemaakt had, in zijn atelier... <laughs> Pierre hemelde erop. Noemde Nanette net een godin. Tot leven gekomen Venus. Ja. Ja. En mijn vader, die oude bok, die keek en dan luisterde daarna met rode oortjes. Wat waren dat voor schetsen of heeft u ze niet gezien? Ja, houtskool schetsen, naakt studies van daarnet. En Pierre Popko is een kunstenaar, dat moet gezegd. Ja, dat is je zeker. We nee, hebben het schilderij ook gezien. We waren zo realistisch dat mijn vader alle schetsen heeft gekocht in één keer. En toen hij eenmaal had besloten om met Nanette te trouwen, toen verbood hij Pierre nog lange studies van haar te maken in zijn atelier. Nee, Nanette mocht niet langer voor Pierre-model staan. En? Hield Nanette zich daaraan? aan. Ja, hoe kan ik dat weten? Ik controleerde haar niet. Wie controleerde haar dan wel? <laughs> mijn vader. Uh -huh. Mijn vader vertrouwde Pierre Popco niet. Kok. Huh? Ik heb nog wat met Christel van Dalen gesproken. Wist jij dat Nanette leerling verpleegster is geweest? Niet lang, maar ze is het geweest. Nanette in de verpleging? Ja, Nanette was leerling verpleegster voordat ze met Christel van Dalen in de drie roosjes begon. Jij denkt dat bedoelde Laurens? Natuurlijk. Dan net heeft die broeder Laurens leren kennen in de tijd dat zij in de verpleging zat. Uh -huh. Broeder Laurens die haar de morfine leverde, die kende ze uit die tijd. Dat lijkt me heel aannemelijk, ja. Het zou kunnen. Wat nou het zou kunnen? Het kan. In die tijd heeft zij op de een of andere manier vat op hem gekregen... en hem zo geprest de morfine te leveren. Dat ligt toch voor de hand... En hoe denk jij die broeder Laurens te vinden? Nou, het is nog wel simpel. O ja? We hoeven alleen maar Nanette's loopbaan als leerling verpleegsters te volgen... ...en we lopen die broeder Laurens onherroepelijk tegen het lijf. Hmm. Christel van Dalen had zelfs nog een foto van Annette in verpleegstersuniform. Je hebt tegenover Christel toch niets losgelaten over het feit dat wij Nanette gevonden hebben? Nee, natuurlijk niet. En ze vroeg niet naar Annette? Hoe ver we al zijn met hun onderzoek? Nee, ze vroeg niets. Nee. We hebben alleen maar wat gepraat over de tijd van Annette in de verpleging... ...en over de drie roosjes, meer niet. Dat is vreemd. Christel vroeg helemaal niets. Nee, ze vroeg er niet naar. Ze vertelde dat Nanette in de verpleging wilde... en ook dat Nanette interesse had in chirurgie. Christel was erg aardig, heel vriendelijk. Ze dus moeten groeten van de hebben trouwens. Zo. Nou, dat is verdomd sympathiek. Uh, is, er, is er soms iets? Nee, nee, nee, nee, er is niks. Het is wel goed. Jij volgt het verpleegsgespoor naar die broeder Laurens. Hm. Maar denk erom niet verder... Als we weten waar we hem kunnen vinden, is het voor mij voorlopig voldoende. Maar niet meenemen? Geen verhoor? Niks ervan. Daarvoor weten we nog veel te weinig van zijn activiteiten. Hij is een te vage figuur. Het is maar een vermoeden dat hij iets te maken zou hebben met de nette en de morfine. Dat berust slechts op een veronderstelling. Ik ja. dat goed. Kom nou, veronderstelling. Er is één ding dat mij hevig intrigeert. En dat is... Zou die broeder Laurens ook een meer dan gewone belangstelling hebben voor chirurgie? De kok. U hebt hem laten gaan, de kok. Waarom in Zemerswaam? U had een veilige bureau. Ah, meneer Ter Wielinge. Nu herken ik uw stem. Wie bedoelt u? En over wie heeft u het? Die van Stuchteren. Ronald van Stuchteren. Zo. Wel, wel. Hij is de moordenaar. Hij vermoordenaar. Net. Wat zegt u? Ik zeg dat Ronald van Stuchteren Nanet heeft vermoord. Op de dag dat Nanette verdween, had hij nog een afspraak met haar. Wel verdomme. Dan nou is het genoeg. Wat was dat allemaal? Het was die Terwielingen. Hij beweerde onomwonden dat Ronald van Stuchteren Nanet heeft vermoord. Wat? Ja. En ik weet nu ook wie ons tipt over het schilderij. Diezelfde Bram Terwielingen. Je ja, herkende zijn stem? Ja, nu wel. Hij beweert dat Ronald van Stuchter op de dak dat net verdween nog een afspraak met had. Hij begrijpt niet dat ik Ronald van Stuchter heeft te gaan. Maar hoe zou hij dat weten van die afspraak? Ach, hij weet zoveel. Hoe wist hij van het schilderij te de Spiegelgracht? Hoe weet hij trouwens dat men net vermoord is? Hij was de man die dat schilderij wilde kopen. Precies. Die Bram Ter Wieringen weet volgens mij veel te veel van deze zaak af. Zijn interesse is niet alleen de interesse van een journalist... Hij is persoonlijk zeer nauw bij de hele zaak betrokken. Volgens mij hield hij van daarnet. Ja. En de liefde kan een mens op rare wegen voeren. Wat ik nou vooral zo vreemd vind is. dat de weet dat men net vermoord is. Kom, verder. Het is de hoogste tijd dat wij hem eens een zeer toepasselijk spreekwoord voorleggen. Huh? Spreekwoord? Een spreekwoord, ja. Wie veel weet, heeft veel te verantwoorden. Oké, okay. we gaan erop af. Wacht naar mijn telefoontje, ik ben er voor thuis gebleven. Dat is heel aardig van u. Wij mogen zeker wel binnenkomen. Natuurlijk komt u binnen, dank u. Het is heel vriendelijk, meneer bonsa Gaat u zitten. Dank u wel. Het heeft met vriendelijkheid niks te maken. U bent mijn verklaring schuldig. Hoor <laughs> dat, is flin, hè? Wij zijn meneer hier een verklaring schuldig. Het is eigenlijk precies andersom. Nou, dat leggen we later nog wel uit. Waarom liet u Ronald van Stuchtere vrij? U heeft hem laten gaan zonder de achtergronden behoorlijk te hebben onderzocht. En dat is onvergeeflijk. U laat de moordenaar lopen. Ik. Als u niet binnen de 24 uur de moordenaar van Annette arresteert... dan schrijf ik uw reputatie als speurder aan Flarbe. Ik laat geen spaam van u heen. Nog mijn innige deelneming met het verscheiden van Annette. De jonge vrouw die zich in uw oprechte liefde mocht verheugen... Het bericht van haar dood moet u hebben geschokt. Ik. Uh... Dank u. Ik had de schok graag wat voor u willen verzachten. Bijvoorbeeld door de tijding van haar overlijden persoonlijk te brengen. Uit uw telefoontje begreep ik echter dat u al op de hoogte was. Ja. Iemand. Uh... Iemand belde mij op, ja. Wie belde u op, meneer Terwieringen? Wie? Ik heb uh, kennissen bij de politie. Ze oh. houden mij op de hoogte van sommige interessante zaken. Zo, interessante zaken. Zoals het vinden van een in stukken gesneden lijk van een aantrekkelijke jonge vrouw. Een vrouw waarvan u hield, die u dierbaar was. Heel interessante zaak. Tja, de pers. Op. Hou op. Nanette Bougarde. Uh, hoe noemde u haar ook weer? Oh ja, de wilde mandalief uit de Drie Rooskens. Wauw, wauw, wat een meid. En u had er in geen veertien dagen gezien. Als u... Nacht... Ja, u. Als u van het begin af aan wat op een tegen mij was geweest... misschien dat ik dan voor het arresteren van de dader... geen 24 uur meer nodig had gehad. Misschien wist ik dan nu wel wie de moordenaar was. Mijn beste terviering. U heeft nu lang genoeg padvindertje met ons gespeeld... Het wordt tijd dat u opening van zaken geeft. En gelooft u mij... als u van nu af aan ook maar dat voor mij verzwijgt... dan laat ik geen spaan meer heel van u. U heeft gelijk. Ha. Ik heb het aanvankelijk niet zo ernstig in gezien. Ik dacht meer aan een primeur voor mijn krant... dan dat ik werkelijk bezorgd was om dan net. Een primeur voor uw krant? Nou, net was niet het meisje dat zo makkelijk in moeilijkheden raakt... Ze was veel te zelfstandig, te, te ongrijpbaar. Ze was als kwikzilver. Nee, Nanette was niet de type dat in zeven sloten tegelijk loopt. Om te verdrinken is één slot al voldoende. Ja. ja. Dat is nou wel gebleken. Iemand heeft het te pakken gehad. Uw houding in deze afschuwelijke affaire is mij niet helemaal duidelijk. Eerst vertellen u ons van een toevallige ontmoeting met Nanette 14 dagen geleden. Maar de afspraak van Ronald van Stuchter op de dag van haar verdwijning verzweeg u echter. U heeft ons bewust om de tuin geleid, meneer Ter Wielingen. Ja. Dat is zo. Ik hield van Annette. En ik wist van de heimelijke bezoekjes op de walletjes. Dat intrigeerde mij uiteraard. Maar ik kon er niet achterkomen. En toen dacht u, ik geef de recherche een halve inlichting, een hint. En die zoeken dat dan verder voor mij uit. Het zou toch verband kunnen houden met de verdwijning? Ach, daar geloofde u zelf toch niet in wel? Nee, ja. ik krijg helemaal geen geloof aan dat verdwijnen van Annet. Ik dacht dat het een grap was. Een grap van Annet om van die oude keuvelaar af te komen. Die oude keuvelaar? Welke oude keuvelaar? Nou, zo noemde zij die makelaar van Stuchter. Ho, ho. Waarom noemde ze hem zo, haar aanstaande? Hij vervolgde haar dag en nacht met zijn huwelijksaanzoeken. Van Stuchter is een rijk man... Hij vertelde haar herhaaldelijk wat hij haar buiten zijn eigen charmante persoonlijkheid te bieden had. En? Wat nou en? Hoe reageerde hij dan net daarop? Ze wilde niks van hem weten. Ik ben dus bijna drie keer zo oud als zij. Maar hij bleef maar aandringen. Nou, ten einde raad heeft hij een afspraak gemaakt met Ronald om hem te vragen zijn vader te verzoeken haar verder met rust te laten, begrijpt u? Ik begrijp het. En die afspraak was op de dag van haar verdwijning? Ja. Ik was die dag nog bij haar in de drie roosjes en kocht zoals u dat gisteren zo scherpzinnig opmerkte, dat veldboeketje. Ja. En Annette vertelde mij van haar afspraak met Ronald van Stuchteren. Zo. En vandaar uw conclusie dat Ronald van Stuchteren Annette heeft vermoord. Dat is toch voor de hand liggend. Annette is daarna nooit meer in levende lijvende gezien. Hij moet haar vermoord hebben. Zo. En het motief? Wel, uh, nou, misschien was Ronald wel bang dat Annette toch met zijn vader zou trouwen. Trouwen? Tegen haar wil? Maar net probeerde een eind te maken aan die huwelijks aanzoeken. Je weet maar nooit. Geld. Geld vormt tenslotte een niet te logende verleiding. Als ik het allemaal goed begrijp... was er in uw vertrouwen wel enige ruimte voor twijfels. Nou, net was een vrouw, nietwaar? Iets anders, meneer Wielingen. Dat schilderij. Vertelt u me daar eens wat van? Dat naakt? Ja. Nou, ja, er is niet zoveel over te vertellen... Nanette verhuurde zich wel als model. Ze poseerde en verdiende zowat bij. Ik was daar tegen. Maar ah, wat kon ik doen? Ik had tenslotte niks over haar te zeggen. U had geen enkele invloed hoor. Ze was geen type dat zich makkelijk liet beïnvloeden. Geen type dat zich iets liet verbieden. Pierre Popko, de schilder voor wie ze vaak model stond, had haar geschilderd op een sofa, naakt. En dat was een bijzonder mooi schilderij. Ik zag het toen het bijna klaar was. Waar heeft u dat schilderij gezien? Bij Pop Latelier op het Prinsen Eiland. Ik haalde Nanette er wel eens af. Hoe belandde dat schilderij uiteindelijk bij Van Stuchteren? Nou, ik denk dat Nanette het meest vertelt. verteld. In ieder geval, Van Stuchteren kocht dat schilderij... en hing het in zijn kamer. Ik, ik was woest toen ik het hoorde. Van wie hoorde u dat dat schilderij daar hing? Van Nanette. Zo. Dat was of niet tactisch... of om u te pesten. Ja, dat weet je nooit met Nanette... Gisteravond laat, ik ging wat rond in de buurt van de keizersgracht. Bij het huis van Verstuchteren? Ja. Die was bij mij geweest en had verteld dat hij net verdwenen was... en dat Christel haar opsporing had verzocht. Oh. Ik wist dat ze die avond tevoren een afspraak had gemaakt met Ronald. ik hoopte zo een spoor van haar te vinden. Nee. Ik dacht er een aardig artikeltje van te maken. Journalist vindt vermist meisje. Het werd geen artikeltje. Nee. Ik heb nou net niet eens gezien, en ook Ronald niet. Alleen tegen half twaalf kwam de oude van het thuis, dat was alles. Nee, dat was niet alles. De Spiegelgracht. Weet u nog wel? Ja. ja. Op weg naar huis liep ik langs de stille zijde van de Spiegelgracht, ja. Nee, ik hou van die antiek zaakjes dus en snuggel graag langs de etalages. Daar ontdekte u dat schilderij? Ja, ik wist niet wat ik zag. Ik begreep er geen moer van. En mijn eerste gedachte was, dat schilderij moet ik hebben. Ik liep naar de dierst bij zijn de telefooncel, belde de anticaire en vroeg hem dat schilderij voor mij vast te houden. Hem gaf u wel uw naam op. Wat deed u nog meer? Ik begreep niet waarom Van Stuchter dat schilderij had verkocht. Ik belde hem op en vroeg het een bot weg. En hij zei dat hij de diefstal nog maar net had ontdekt. Nou, ik vertelde hem dat het schilderij bij een antiker hing. Ja, ja. En toen je al dus Jan en alle had wakker geschud, gaf je een vage tip aan de recherche. Een raadseltje om ons een beetje bezig te houden. Ja. Meneer Wiering, u heeft een hoop extra moeilijkheden veroorzaakt met dat gedoe. U kunt dat goedmaken. Oh ja, hoe dan? Door de moord op Nanet nog niet te publiceren. Daar is de tijd nog niet rijp voor. Zo. Dat was het voorlopig dan wel. Tot ziens, meneer de Wiering. Waarom ben jij er toch zo op dat het bericht van Annets dood uit de pers blijft? Dat hou je toch nooit lang tegen? Die broeder Laurent. Ja, kom nou toch. Als die haar heeft vermoord, dan weet hij er toch al lang. Ja. ...als hij haar moet. Het interesseert mij om te weten wat die broeder Laurens weet. Is je op de hoogte van het dood? Zo ja, hoe weet hij dat dan? Dus jij beschouwt hem ook als verdachte? Ja, ah, niet meer en ook niet minder dan de anderen met een redelijk motief. Zoals? Makela even stuchteren. Zeg, we gaan nog maar eens een pad. Nu nog, op zaterdagavond. Ja, het regent niet meer. Het is misschien een wat kil. Ik trakteer je op een kop koffie met cognac in de Rode Leeuw. Nou, ja, wat mij betreft. Maar wat wil je verder nog doen vanavond? Na de koffie met cognac ga je naar huis naar je Céline. Ik ga waarschijnlijk nog een praatje maken met Rona van Stuchteren. Ik mag een boom worden als ik er nog iets van begrijp. Kom dan maar mee naar de Rode Leeuw. weet Geert, wat mag het zijn? Uh, twee koffie graag, voor ieder een cognacje. Op de orde. Je zei dat die oude van stuchteren oh, ook in aanmerking komt als verdachte. Jazeker. En die wil met haar trouwen. Je vermoordt ook niet de vrouw met wie je van plan bent te gaan trouwen. Kijk, die terwielingen vertelde ons dat net hem de oude keuvelaar noemde. Ze sprak niet bepaald vleiend over hem. Wellicht dat dat van stuchter er door is gekomen. Dat vind jij een redelijk motief? Ik wist ijdelheid. Wraak. Ja. Klinkt passioneel. Tja, inderdaad. Ik had nog niet aan die mogelijkheid gedacht. Je hebt gelijk. En nou, er is de koffie en de cognac. Zo, ja. He. Dus heb ik net nodig om je ja. keel terug mijn botten te houden. Ja, ga maar me vast gaan, meneer. Alsjeblieft. Dank u wel. Ja, proost. Dat smaakt, ze. Dat smaakt. Ik heb eens nagedacht. Zou die dan net de oude van stuchtere bedrogen hebben? Maar met wie? Met de Wielingen? Uit wat hij zei kun je nauwelijks opmaken dat er sprake is geweest van een verhouding. Hij hield van haar, maar zij. Als. Let wel. Ik zeg, als. Als net met iemand iets had, dan was dat niet terwieling. De, de schilder. Pierre Popko, de maker van de schilderij. Pierre Popko? Ja. We kennen hem niet eens. Hoe kun je dan zo zeker zijn? Ik zei nadrukkelijk, als. We kennen Pierre Popko niet. Nog niet. Ronald vertelde ons dat zijn vader net controleerde. Hij, de oude van Stuchter, de vertrouwde Pierre Popko niet. Maar dan zou dat dus onze man zijn. Mm -hmm. Ja, ja. Van Stuchter ontdekt dat maar net een bedriegt met Pierre Popko. Hij ontsteekt erover in woede en hij vermoordt haar. Waarom vermoordt hij dan niet En niet Pierre Popko? Nee. Maar nee, zo eenvoudig is de zaak natuurlijk niet. Kijk, je moet bedenken dat... Wat moet ik bedenken? Man. Hm? Ja, je kunt ze zien in de spiegel. Een grote vent met een baard. Wie is die vent? Die kennen hem niet. Nee, we kennen hem niet. Maar volgens mij is het Pierre Popko. Of ik moet me al heel sterk vergissen. Ja. Ja. Ze gaan achterin zitten. Ze heeft ons niet gezien. Naar vooruit. We proberen ongezien weg te komen. Ik leg het geld van onze vertering onder het blaadje. Kom mee, onopvallend. Waar zit er dan goed voor? Binnen zaten we toch droog? En nu staan we in een planspuit. Alleen omdat jij niet wilt dat die Christel ons ziet. Oh nee, Christel had ons best nog gezien, hoor. Maar als die knaap met die baard inderdaad Pierre Popko is... ...dan leek het me beter dat hij ons niet zou zien. Christel zou hem ongetwijfeld verteld hebben wie we waren. Hoe oh, zit het zo. Wat doen we nu verder? Nou, het zit erop voor vandaag. Jij gaat naar huis. Oh ja, uh, morgenochtend om tien uur is de sectie. Zelf dat je op tijd bent om dokter Rusteloos te ontvangen. En kom dan na afloop even langs op het bureau. Ja. En doe ze de groeten van me. Oh, een sexy op bus zondagochtend vroeg. Tja, het is niet anders. Ik ga nog even langs Ronald van Stuchteren. Waarom moet je die Ronald van Stuchteren nog spreken? Nou, ik ga hem vragen hoe die afspraak van donderdag jongs lenen met Nanette verliep. Oh meneer de kok, het uurt. Ja, zoals u ziet. Bent u alleen thuis? Uh, nee, mijn vader is er ook. Komt u maar binnen. Okay. vader zal verrast zijn. Dat kan best, ja. Ik denk niet dat hij nog bezoek verwacht. Mijn bezoek geldt eigenlijk u, niet uw vader. Komt u voor mij? Eigenlijk wel, ja. Maar als uw vader toch thuis is, lijkt het me goed dat hij hier het onderhoud bijwoont. We zouden een aantal misverstanden kunnen opluimen. Deze deur, meneer kok. Vader? Hm? Hier is de de kok. Ah, met C-O-C-K, hè? Goed onthouden. Goedenavond, meneer Betukker. de Tuchel. Goedenavond. doet u toch een jas, Komt jas binnen? Komt u verder. Komt u verder. Ah, Ronald, wacht. je eventjes de jas van meneer de kok weg, wil je? Ja. Zo. Uw jas, meneer de kok. Mooi. <laughs> Gaat u toch zitten, meneer de kok. Zo, hebt u toch plaats. Uh, wat verschaft ons op de van uw bezoek? Uh, pannen, wilt u iets drinken? Uh, shaggy, of hebt u nog wat anders? Een cognac graag. Een cognac. Ronald, pak je even de cognac en twee glazen. Ja, vader. Uh, uh, Schenk voor meneer de klok een glas in. Hè? Of, of wilt u het misschien niet in een verwarmd glas? Nee, nee, nee, nee, doet u geen moeite. Het warmt wel in mijn hand. Ja, dat is waar. Zo, zo, zo, zo. Ja, vrees vanavond. Ja, af de tijd van het jaar. Uh, uh, ja, inderdaad. Alsjeblieft. Als ja, blie... ah, dank u wel. Merci. Uh, zo, meneer de kok, uh, zoekt u iets? U, u kijkt zo in het rond. Ik probeerde op een plek te vinden waar een schilderij heeft gehangen. Oh, ja, yes. u interesseert zich voor schilderijen. Gezondheid. Ah, je voortreffelijke cognac. Ja, ja, ja, ja. Uh, of ik mij voor schilderijen interesseer? Nou, nee, niet bijzonder. Slechts wanneer een schilderij een bepaalde emotie bij me opwekt, laat ik mij tot een nadere beschouwing verleiden. Ja, dat is een criterium. Vind je ook niet, Ronald? Dat is een criterium, ja? Ja, het is een criterium, ja. Bijvoorbeeld dat schilderij, dat omstreden naakt op de rode sofa, dat trof mij buitengewoon. Het boeide mij vanaf het eerste moment. Die droeve ogen, een intense droefheid en de sombere impressie van dat naakte lichaam. Haar steriel, zo, zo, zo zonder leven, zonder enige prikkeling of extase. Zo, zo. U hebt het langdurig en grondig bekeken. Het leek wel eens of de schilder onbewust rond zijn model... de schaduw van een naderend onheil had gezien en weergegeven. Over dat schilderij ging rees de zwarte sluier van de dood. Uh, uh, uh, uh. Pierre Popko is... Bekwaam schilder, dat is gezegd, ongetwijfeld. Maar ik zou toch niet zover willen gaan. ...en paranormale begaafdheden toe te dichten. Ik geloof meer, meneer de Kok, dat uw rijke verbeelding. uw parten speelt. Dus, u zag meer in dat schilderij dan er eigenlijk te zien was. Nanette is dood. Ja. Ja, dat vertelde Ronald mij. Ja, ja. En ook dat uw collega had laten deurschemeren en dat ze was vermoord. Inderdaad, vermoord. Gruwelijk vermoord. Ja, ik zal u de bijzonderheden besparen, althans. Voor zowel één van u beiden die nog niet kent. Wat wilt u daarmee zeggen? Uw zoon had op de dag van Annets verdwijning nog een afspraak met haar. Maar die heeft ze nooit meer in leven gezien. Jij? Ronald, jij? Ja. Ja, mijn vader. Jij? Jij had een afspraak met Annette? Ja. Buiten mij om? Ja, ja, ik. Ja, buiten u buiten. Om. Ja. Op een dag ben ik naar Annette toegestapt in de drie rooskens. Ik heb er gezegd dat ik er onder vier ogen wou spreken. En niet waar u bij was. Om, omdat ik me dan toch niet op mijn gemak voel. Dat heb ik er gezegd. Ik had toch wel recht op een gesprek al als ze mijn moeder zou worden, niet? Eerst, eerst lachten ze me uit. Ze weigerden. Maar uiteindelijk beloofde ze om toch te komen. Waar? Waar zou ze komen? Ja, een ogenblik. Jij, Ronald, maakte dus een afspraak met Nanette... en niet andersom. Nee. Het initiatief ging dus van jou uit. Ja. Ja, ik wilde er spreken. Hier, in dit huis. En waarover wilde je spreken? Ik. Ik had ni niks met te, te bespreken. Ik. Ik wilde er doden. Ja, doden! Dood! Hou je hoofd! Hou je mond! Zwijg! Onmiddellijk! Versta je? Zwijg! Ze. Ze kwam niet. Ze kwam helemaal niet. Verstaat u dat? Ze kwam niet! Meneer de kok. Wanneer had mijn zoon die afspraak? Op donderdagavond, jongensleden. Mijn zoon? Mijn zoon heeft dan net niet vermoord. Dat kan ik getuigen. Ja, ik was die avond bij hem. Zo. Dan verschaft ieder van u de anderen een prachtig alibi. Wat wilt u daarmee zeggen? Ik wil daarmee zeggen dat zo'n alibi erg moeilijk te doorbreken is. En... ...dat het al vaker is bedacht. Goedenavond. U heeft geluisterd naar het vijfde deel van De Kok en het Sombere Naakt. Een hoorspel serie in zes delen naar het gelijknamige boek van A.C. Bandjeri. Bewerking Thomas Wessel. De rolverdeling was als volgt. De Kok Joop Doderer. Vledder Rombrandsteder. Brandsteder. Bram wieningen Hans Karsenbarg. Van Stuchteren senior Jan Borkes. Ronald van Stuchteren Olaf Wijnands. Technische realisatie Wim de Kok en Bram Hengeveld. De regie had Hiero Muller.